Twee uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is een Libanese immigrant tot 23 jaar zelf veroordeeld... voor het plaatsen van een rugzak waarvan hij dacht dat hij gevuld was met explosieven. De 25-jarige man heeft bekend dat hij in 2010 de rugzak gooide in een vuilnisbak... bij een groot sportstadion in Chicago. Hij had de bom gekregen van undercover-agenten van de FBI. De rechter zei dat als de bom echt was geweest... de aanslag bij de marathon in Boston kinderspel zou zijn gebleken.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 goedenacht en welkom bij Nachtzuster. Uh, het programma dat bestaat uit vragen en antwoorden die jij kunt aanleveren. Wat je doet uh, als je rondloopt met een vraag, bel je even naar 0800-1121. Of je mailt naar nachtzuster, Of je twittert even via het nachtzuster. Of je kunt ook nog een kijkje nemen op de chat via omroepmaxnl slash nachtzuster en dan de chat aanklik. Of je meldt je even via Facebook. Het maakt eigenlijk, eigenlijk helemaal niet zoveel uit hoe je je meldt... als je je maar meldt met vragen en antwoorden. Maar ik adviseer toch in eerste instantie 0800-1121. Hey, goede plaat. Ze legt haar goede handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als ah, zuster, erbij vergeven even bij me staan. Nacht, zuster. Wat ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan mijn pijn.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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Ik brand van binnen. Nacht zusten, bij je nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Al ik de morgen. Nacht zusten. Niet samen bij hem.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 Goed nacht zuster. nacht zuster. Nacht zuster. Het beentje heet Doe Maar en het liedje heet Nachtzuster. En ik vond het wel toepasselijk. Ik denk dat rij ik een keer 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen... als je rondloopt met een vraag of een antwoord weet... op een van de vragen die gesteld worden in dit programma. Sosja, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik, ik denk, ik ga maar eens bellen. Ja, nou ja, dat met, uh, <lacht> komt goed uit. Ja, dan roep ik ja. niet voor niks het nummer. Ja. <lacht> nee, maar de vraag... <lacht> Um, ja, het is misschien een hele rare vraag, maar um, helaas word je tegenwoordig heel veel geconfronteerd in je omgeving met kanker. Ja. Yeah. En dan komen we toch steeds weer tot het punt van waarom worden alle ziektes normaal door de mensen uitgesproken, tyfus, ik weet niet al wat, waarom werd kanker nooit uitgesproken? Zij dat mensen vroeger K? Ja. Yeah. En waarom alle andere vreselijke ziektes niet gewoon T of P of weet ik veel, maar kanker? No zeiden ze als K en, en we kunnen er niet achter komen wat daar nou de reden van is nee dat doet het is niet meer hè nou um, in mijn omgeving de oudere mensen kunnen het nog niet zeggen oh, ik ja. heb zelf borstkanker gehad dus ik ja. ben daar heel open in en ben momenteel heel hard bezig om in mijn omgeving mensen daarmee te steunen en roep ook overal kanker en borstkanker maar ik Goed, weet zo, ja mijn vader kan um, dat nog niet. Die zegt iemand is ziek en dan vraag je wat heeft hij dan. Ja, dat weet ik niet, maar hij is aan de chemo. <lacht> dus dan mag jij raden wat ja, hij heeft. Ja, ja, hij, kan, ja. hij kan het niet zeggen. Echt Ach, heel, gosh, en, en dat is echt een ja. generatie. Ik, ik hoor mijn oma ook nog zo zeggen. Oh, die heeft K. Ja, ja. Maar, maar verder, pokketiefes, ik weet niet wat allemaal voor enge ziektes, die worden allemaal gewoon genoemd. Ja, de, pas nu je het zo zegt, er komt er een soort. Van schaamte bij kijken, dat is heel gek. Want ik heb altijd gewoon gedacht, het is en ik, ik heb het in mijn omgeving ook meegemaakt, het is gewoon een vreselijke ziekte. Ja. Gelukkig steeds beter te behandelen, dus steeds ietsje minder vreselijk, maar nog steeds kan het vreselijk. Nou. Uh, <lacht> ja, ja, <lacht> nee, maar ik bedoel, soms loopt het ook goed af, ook in mijn omgeving. Ja, maar dan, dan nog ben je voor de rest van je leven kankerpatiënt? Ik heb nu, ik heb nu zelf het afgesloten klaar. Ik mm -hmm. hij, yeah. uh, is de, de boel uh, eraf gehaald en gereconstrueerd en ik ben weer uh, op de been. Yeah. Maar probeer nu om mij heen. Ik heb net een boekje geschreven over om mensen om mij me heen te steunen. Maar je voelt toch de angst is weg. Maar zodra er in jouw omgeving iemand roept, huh, ik heb een bobbeltje, dan yeah. voel je toch de hele procedure weer in je lijf uh, borrelen. Ja. Yeah. Dus ondanks dat het goed is afgelopen en ik gelukkig er vanaf ben, blijf je toch lid van de kankerfamilie, zoals ze dat zeggen. Nou ja, misschien is dat het dan wel. Maar ik, ik zeg het tegenwoordig. De, de, in het liedje van Zeg is A, ja, ja. zongen ze ook? Zo is het? K, ja. Ja. Ja. Ja, maar. verrek. Ja. Ja, dat, ja de, de, de, dat is mij als kind wel opgevallen inderdaad. Maar ik had er ja. al heel lang niet meer over nagedacht. Zeg maar, maar nu jij dan inderdaad toch over dat verhaal hebt... vraag ik me af wat jij ervan vindt... dat Angelina Jolie, Jolie, Jolie, Angelina ja. Jolie de, de, de, de actrice en een van de mooiste vrouwen ter wereld... heeft preventief haar borst te ja. laten verwijderen... omdat ze volgens berekeningen erg veel kans had op het krijgen van borstkanker. Ja, nou dat is ook zo. Kijk, als je erfelijk belast bent, dan heb je 80% kans op borstkanker. Ja. En dat is heel veel. Ja. En ik vind, ik vind eh, iedereen die het doet is bijzonder. Ik, ik weet zelf wat het is en het is een hele grote ingreep en een hele zware operatie. Mm -hmm. Maar wat mij pijn deed, dat iedereen op de radio en televisie riep van ze is een held. Waarom ben je nou een held als je fit bent? En je laat het doen. En al die andere gewone mensen die geen VIP zijn, geen helden. Ik heb toen ook meteen getwitterd, voor mij is iedere vrouw die doet een held en niet alleen zij. Oké, okay, nou ja, dan heb ik heel veel vragen opeens, maar dat ja, maar gaat een hoor. beetje voorbij aan dit programma. Nee, maar ik begrijp het wel, want zij is, niet alleen is zij natuurlijk ontzettend zichtbaar, ook haar borsten waren ontzettend zichtbaar. Ja, Zij stond maar bekend. Om, ja, nee, absoluut. Maar, dan, maar ik vraag, ik in het hele verhaal vroeg ik me even af. Um, uh, is het niet vroeg genoeg om uh, je borsten te laten amputeren op het moment dat er kanker geconstateerd wordt? Of is het dan een ja. heel erg groot risico al op uitzaaiingen? Nou, ik zou je Ja, dat hangt er dus vanaf of je er op tijd bij bent. En ja. dat, als het vrij vooraan is, kan je er heel goed op tijd bij zijn. Maar bij mij was het dus omgekeerd gegaan. Ik heb eerst borstkanker gehad. Mm -hmm. Met de chemo, de bestraling en alles erachteraan. En dan pas gaan ze kijken, ben je erfelijk belast? Want mijn moeder was jong overleden en ik bleek erfelijk belast. Nou, dan ga je in de controle molen. Maar dat is heel veel spanning. Want je weet, het kan een keer weer misgaan. En hoe ja. lang hou je die spanning ja. vol? ja. En op een gegeven moment werd ik ieder half jaar terug op beld van je moet toch komen, want we denken toch dat we wat hebben gezien. En ja, en dan ja. heb je op een gegeven moment zoiets van. Nee, maar dan, dan vind ik het ook heel logisch en een hele dappere beslissing. Want ik ja, ik weet ook dat het, dat het een, nou, het is, het is niet mis, om het zo maar te zeggen. Nee. Alleen ik denk ja, als je toch Angelina Jolie bent en je je kunt ieder half jaar gecontroleerd worden, dan ben je er toch altijd vroeg bij. Nou dat hoeft niet. Okay. Als het op een plek zit wat ze niet goed kunnen zien, je hoort wel vaker van mensen, ja ja Twee jaar geleden had ik ook een foto. En toen zagen ze nog niks. En nu ben ik te laat, want nu zit het in moksels. En het is een. Het is, het kan een heel. Je hebt. weet je, borstkanker is niet één soort. Je hebt een snelgroeiend, je hebt een hormoongevoelig. Je hebt, je hebt een heel veel verschillende soorten. En je zou maar net een agressieve hebben. Want bij mij, ik was een maand voordat ik het zelf ontdekte op controle geweest. En die dokter heeft het niet gevoeld. Nee, ja precies. En ze zeggen, het kan zijn dat het zo, het was zo agressief, dat het best kan zijn dat er een maand geleden niet was. Dus als jij vandaag. Je borsten laat controleren, je hebt een agressieve vorm en over een half jaar kom je weer, kan je te laat zijn. Ja. En het is, het is ah. gewoon heel eng. Nee, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ja. ik. Uh, ja. Maar, maar um, uh, jij zegt van nou ja, waarom uh, hebben oudere mensen nog steeds moeite om kanker te zeggen en ja. wordt er nog steeds k gezegd? Ja. Maar jij zegt ook dat je het belangrijk vindt dat het juist, uh, yes, of eigenlijk zei je, ik, ik roep het uh, te passend om pas. En te onpas. <lacht> waarom, waarom is dat zo belangrijk? Nou, niet dat ik het dat ik behoefte heb om kanker te roepen... maar eh, toen ik zelf ziek was, had ik heel erg het behoefte om te zien... Dat, of er mensen waren die het overleefd hadden waar het goed mee ging. Internet zat vol met mensen die ook aan de chemo zijn... en ook aan de bestraling, dat is prima. Mm. Maar ik wilde ook mensen zien die daarna die er voorbij waren. Volgens mij heb die, je me dit al eens verteld, inderdaad. Gaat nu een, een lampje bij mij branden? Ja, dat je dat, dat, dat verteld hebt, ja. ja. Ja, maar goed, ik ben nu ga ik rond in inloophuizen, dus van de week ben ik daar voor het eerst geweest... om echt mensen te steunen. En dat is zo indrukwekkend om te zien dat mensen inderdaad er heel erg blij mee zijn. Om te zien dat je er voorbij bent en dat er weer een leven is na ja. die hele zware periode. Dus uh, nou. daarom ben ik er heel druk mee bezig, inderdaad, op alle manieren... de bekendheid aan te geven. Nou, hartstikke en dus, goed, ja. Nu kwamen we op deze vraag van waarom alle anderen in wel gesproken uitgesproken worden. En alleen deze niet. Ja. Nou, 0800 1121. Misschien mensen die er inderdaad nog steeds moeite hebben om het woord ja. uit te spreken, dat die even willen ja. bellen om te vertellen waarom. 0800 1121. jij, ik heb hem even opgezocht, die tune van Zegers A. Oh ja, het staat er echt in, hè? Hele, laten we even luisteren. <lacht> op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keer. Zeg eens aan, zeg eens aan. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren? Zijn het schilder van de kleren. Dokter kijk eens naar mijn buik. Ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niet als ik ruik. Zeg eens, ah, zeg eens, ah. Heb ik suiker of is het kaal? Waarom kwel ik als ik, zever? ik heb heel De tune van zeggen zij inderdaad. En Sosja had gelijk. In die tune wordt gezongen Is het K? Want vroeger werd er nog K gezegd in plaats van kanker. Hadden mensen daar moeite mee om de naam van die ziekte uit te spreken. En Sosja constateert dat nog steeds veel mensen dat hebben. En vraagt zich af waarom mensen dat nog steeds doen. De ziekte kanker als K aanduiden. Nou, heeft u daar een antwoord op of heb je daar een antwoord op? 0800-1121. Robert-Jan. Goedemorgen, Popje. Goedemorgen. <laughs> nou, zeg het dan maar. Ja, zeg het dan maar. A. Ja. Um, ah. <lacht> uh, zei toch A? Oh, je zegt een A. Oh, sorry hoor. Ja, sorry. Ik, ik ben helemaal klaar, want jij mailde over, je, ja, over jouw collega. Die, ja. uh, die een nieuwe auto heeft. Ja, nieuw karretje en. <laughs> Uh, ze heeft dat ding zaterdag opgehaald. Ja. Uh, ik zal het merk niet noemen, maar het is een witte. <laughs> dat vinden vrouwen heel belangrijk, wat voor kleur een uh, auto heeft. Nou, ja. hij, zit, uh, hij, zit helemaal, hij zit helemaal volgeplakt met stickers voor een of ander bedrijf. Dus uh, dat zie je eigenlijk ook niet meer. Maar daar, daar gaat het niet om. Ze heeft het autootje nieuw opgehaald. En ze kreeg bij uh, de garage niet het advies mee om het ding in te rijden. En toen kwam ze, uh, toen kwam ze uh, hier aan. En toen zei ze, ja, dat was eigenlijk raar, want bij alle vorige auto's uh, moest ik hem eerst inrijden en dan kreeg je uitgebreide instructies. Zoveel duizend kilometer moet je dan rustig aandoen. En niet boven de zoveel toeren en uh, nou ja, je kent dat soort dingen. Uh, en dat was nu helemaal niet meer uh, uh, aan de hand. Dus zij vroeg zich af, van moet ik dat ding nou inrijden, ja of nee? Ja, ik heb, ik heb nog nooit een auto. Ik heb natuurlijk ook nog nooit een nieuwe auto gehad. Maar moest je, je moest vroeger blijkbaar een auto inrijden? Ja, dan mocht je geloof ik niet boven de, nou noemen ze wat, drie, vierduizend toeren komen. Dan moest je dus tijdig schakelen. En dan moesten de zuigerveren, die moesten gelijkmatig inslijten op de cilinderwand. En nou, ja, goed, Jeutje. Ik, ben niet, ik, ik ben ook allemaal niet zo technisch. Inslijten ik, op de cilinderwand? Ja, ik, ik schrijf een beetje maar... mee hoor. Ja. Van die dingen. En er zijn ongetwijfeld uh, uh, mensen die technischer zijn dan jij en ik. Uh, ja, die zijn er. Ja. <laughs> monteurs, ja. Uh, ja. Noem, noem ze maar op, uh, die dat weten uit te leggen. Ik heb uiteraard natuurlijk meteen eventjes gegoogeld, uh, uh, van hoe zit dat nou met dat inrijden? Nou, dan kom je op allerlei forums en daar, spreekt, daar spreken de mensen elkaar tegen. Uh, de 50% die zegt, ja, het moet nog wel. En de andere helft die zegt, nee hoor, er is nergens meer voor nodig. Dus, mm. uh, maar waar is het voor, überhaupt? Ja. Waar was het vroeger voor? En uh, moet dat nu ook nog? Nou, hartstikke goede vraag. Kort, ik zeg, korte, bondige vraag, toch? Ja, 0800 1121 en dat moet lukken, inrijden, ja. Ik, uh, ik ga het proberen. Wakker blijven, hè, Robert-Jan? <laughs> Doei. <ik. laughs> ja, Oké, okay, dankjewel, je... dag. Meneer De Ruiter. Ja, goedemorgen, met Roel Ruiter. Hallo. Ik had de volgende vraag. Waarom kan een eikenboom wel 300 jaar oud worden en een mens niet? Ja. Hallo? Ja. ja. Zei, heb je de vraag gehoord? Ja. Waarom kan een eikenboom dus wel 300 jaar oud worden en de mens niet? Ja, maar ja, waarom kan een eendagsvlieg maar één dag leven en een mens langer? Ja, maar, er zitten gewoon nou, iets dat, anders in elkaar, elkaar toch? Een dan een eikenboom. Ja. Maar uh, dat is mijn vraag voor uh, die ik aan jou wilde voorleggen. Nou ja, dat begrijp ik. Als dat je vraag is, dan ga ik hem natuurlijk proberen beantwoord te krijgen. Nee, uh, ik hoop het. Maar, maar eigenlijk is dus de vraag: waarom kunnen mensen geen 300 jaar worden? Ja, en een eikenboom wel. Oh ja, en een eikenboom wel. Dat moet als toevoeging, begrijp ik. Ik, ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Dankjewel, Roel. Dag. Dag. Uh, Jack. Ja, Hallo. momentjes. Wat? Ik ben er altijd. Ik zet even gauw de auto stil. Oh, heel goed. Want rijden en bellen, dat, uh, dat mag niet. Hè? Nee, nee. nee, nee dit... ja. Rust in de zend. Um, ik had het, uh, het antwoord op de K-vraag. Oh nou, kom maar door, Jack. Oh, dat is niet zo moeilijk. In de, in de tijd dat de mensen leefden die nu nog moeite hebben met het uitspreken van, van kanker... Ja. ...was kanker ten alle tijden dodelijk. Ja. Als je kanker had, Toch, hè, ging je ja. dood. En nu is het gewoon, gewoon, is niet gewoon... ...na enorm veel onderzoek, en gelukkig gaat dat onderzoek nog steeds door... ...is er hier in de westerse wereld althans een immens grote, grotere kans dan vroeger, om het te overleven en om het goed te overleven. Ja. En daar komt nog bij dat ik denk dat de hele maatschappij... een beetje opener is geworden en dat we daarom minder schromen om... Onze telefoon volledig op te laden. Ja, nee, maar het antwoord was duidelijk. Ja, Jack viel weg. Ik denk, dat, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat ze de telefoon had begaf. Uh, maar ik denk wel dat zijn antwoord meer dan duidelijk was. En ik denk ook eigenlijk de lading heel erg dekt. Ik hoop dat Sosja er ook een beetje tevreden mee is met het antwoord. Het sneert in ieder geval wel hout, dacht ik zo. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Willy? Ja. Wat? Hallo? Dag, goedemorgen, avond, nacht. Heb je geslapen, Willy? Ja, een klein beetje. Oh, dan zeggen we goedemorgen. Goedemorgen, oké, okay, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Even, ik ken het gewoon over kanker en, um, ja, ik, uh, ik weet heel veel, goed. Laten we even, uh, laten we even vertellen. De Rick Simpson story, ken je dat? Nee. Nee, goed. Dat is, komt vanuit Canada, jaren terug... En ze hebben toen onderzoek gedaan, in ieder geval dat ging om hasolie, gas, weet je, gasolie van planten. Ja, gaan we, gaan we het volledige biologieboek doornemen? Want dan, uh... Nee, heel oh. kort. Ja. Als je dat toepast, heb je, krijg je nooit geen kanker. Het is het overal uit. Oh, oké. Okay. Dus, de kanker is te genezen als je hasolie gebruikt. Simpel zat. Nou, staat genoteerd, Willy, dank je wel. Ja, nee, wacht even. Oh, we zijn er nog niet. Je, je, je denkt van dat het zo simpel is. Ja. Het is gewoon een feit, heel veel mensen weten dat niet. Nee. En dat wordt niet toegepast in de farmacie. Nee. Dat is het punt. Want farmacie wil gewoon bij Ioli, weet je wel, die dame die de borsten laat heeft laten wegnemen omtrent... Uit voorbaat dat. Nou, dat is ja. een publiciteitstum. Maar Willy, okay? ik begrijp dat ja. het is ook een, het is een heel interessant onderwerp. Maar het is, uh, dit programma draait een beetje om vragen en antwoorden. En de ja, vraag was waarom de, ik, de ziekte. Ik zeg even de waarheid van. Ja, nee, maar is goed. Maar het staat genoteerd, nee. Willy. Dankjewel. Ik ga door naar uh, Henk van de Veen. Henk? Zo. Ja. ja. Ja. Ja. Zat je er klaar voor? Nou, ik. ik ik een beetje van het vorige verhaal. Ja, dat begrijp ik. Dat zijn... Nou, ik zeg het nu maar eens een keer keihard. Dat zijn, ik word er geëmotioneerd van. Oh. Dat zijn hele gevaarlijke beweringen. Ja. En dan gaan alle mogelijke mensen weer hoop opvestigen. En die worden, een worden worst voorgehouden waar ze achterna rennen. Achteraan rennen is een goede woord. En dan worden ze teleurgesteld. En dat is vaak dodelijk. De teleurstelling. Nou, dat, daar zit ook wel weer wat in, Henk, ja. Het is bovendien een verhaal. <laughs> nou, dat wil ik niet zeggen. Ieder zijn mening. Maar goed, maar, ja, wat, mening. Wat, kan, nee. wat kan ik voor jou betekenen? Maar je, ja, dat begrijp ik. Maar voor sommige mensen geloven heilig in een bepaald uh, uh, of medicijn of een manier. En voor mij parten in stronkjes broccoli. En soms dan biedt geloof ook wel heel erg veel troost. Nou, dat. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar het is geen geneeswijze. Maar daar belde Henk. je helemaal niet over, Henk. Wat zeg je? Daar belde je niet over. Nee, ik bel over... De vraag was gewoon heel concreet waarom ja. oude mensen ja. en oudere mensen... Oudere, wel. hè? Want oude mensen zeggen we niet bij Max. Oh, nou, de oudere mensen... <laughs> ja. ...moeite hebben om het woord kanker uit te spreken en ja. daar het woord k van maken. Ja. En daar heb ik ook geen wetenschappelijk bewijs voor, maar wel een uh, verklaring. Mm -hmm. En die is natuurlijk ook theoretisch. Maar in de tijd dat de oudere mensen geconfronteerd werden met kanker... Mm -hmm. in hun omgeving of bij zichzelf... nou, bij zichzelf niet, maar in hun omgeving... toen was kanker eigenlijk vrijwel nog niet te genezen. Nee, precies. Die ging eraan zo dood. Ook ja. En die dood was meestal erg akelig. Ja. Ik zeg het nog voorzichtig. Ja. Want de palliatieve zorg, oftewel de pijnbestrijding met morfine... was toen nog niet zo ver als was nu. En daarom was men, had men een zekere huiver voor om het woord uit te spreken. En hetzelfde heb je oorspronkelijk gehad bij uh, tuberculose. Dan ging je eigenlijk, uh, voordat daar goede uh, behandelingen voor waren, ging men daar eigenlijk ook aan dood. En dat heeft men toen vervriendelijkt, zoals ik dat noem, dat woord. Tuberculose naar TBC. Ja. En van TBC zei men op een gegeven moment die meneer of mevrouw heeft TB. Oh. En ik heb in Twente... Waar ik vandaan kom, oorspronkelijk, mm -hmm, mm -hmm. in de buurt van Hellendoren, daar had je dus een sanatorium voor borstleiders. Wat? Ja, borstleiders, zo werd dat genoemd. Ja, voor borstleiders. En dat lag dus mooi in de bossen, in de, op de grens van uh, Twente en Salland. En uh, toen werd het woord tuberculose nog helemaal niet gebruikt. En uh, nogmaals, het werd tuberculose, TBC, TB. -c, tb. Maar ik, eh, ik heb het zelf ook eens meegemaakt. Ik heb eens een, keer een buurvrouw gehad en dat viel me, dat, dat, ik kan me die vraag van die vrouw ook heel goed voorstellen. Dat was een verpleegkundige. Die was van mijn leeftijd. Mm -hmm. En die zei wat samen, tegen mij. Ja, die, en die man die heeft K. En daar liepen mij de rillingen van over de rug. Mm -hmm. Niet zozeer van wat zij zei, niet zozeer van dat die meneer kanker had. Dat is op zich al erg genoeg. Maar dat een verpleegster dat wordt niet uit te spreken. Ja, ja, ja, ja. Het is dus, ja, het is dus, ja, dan moeten mensen maar in het woordenboek opzoeken. Het, het is bedoeld als eufemisme aan de ene kant, maar anderzijds ook een beetje als bezwering. Ja, nou ja, dat ik ik, ja, ja. Maar dit is, zoals ik zei, van mijn geen wetenschappelijk verhaal. Ik denk dat het zo in elkaar zit. En zo werden vroeger alle mogelijke eh, dodelijke ziektes... daar werd een, een, een ja, wat, wat, wat vriendelijker woord voor gebruikt. Maar ik vind, ik vind als je zegt iemand heeft K... Ja. dan vind ik dat niet vriendelijker. Dan heeft dat voor mij iets van een... Van, van een ja. Uh, ik vind dat heel naklinken. Ja, ik dat, zo zeggen. Nee, dat begrijp Zelf ik. Zelf ja, dat heb ik ook een beetje. Dat het, dat, het, ja, het is moeilijk uit te leggen... maar alsof... Mm, ja, alsof, uh, alsof er iets verborgen moet blijven. Dat eigenlijk. Ja, en dat is wat ik er tegen heb. Als het verborgen blijft kun je er ook niet over praten. Nee. Dus als iemand die kanker heeft... Uh, uh, wordt dan ook een beetje belemmerd... om te praten over zijn zorgen, over zijn, over zijn angst... Uh, over zijn therapie, over zijn kansen, uh, ja. dat is tegenwoordig allemaal uh, ja, heel goed vastgelegd. En ja. uh, ik behoor dan ook tot de risicogroep. Uh, mijn vader is aan overleden. Ja. En uh, ik rook, tot grote woede van jou, heb ik wel eens begrepen. Ja, ik. Dus, uh, <lacht> ja, dus als ik dat een keer, een keer krijg, dan zal ja. ik daar ook vrijmoedig over moeten. Als ze, mij dan een, als ze mij dan een dienst willen bewijzen. Zal, dat ik, zal dat ik dat krijgen? Ja. Ik ga bijvoorbeeld naar KNO uh, over twee weken. Keel moet dus Wordt opeens heel raar, KNO. Keel, neus en oor. Ja, dat is heel wat anders. Ja. Uh, sorry. Ja. ja. <laughs> er staat op die brief KNO. Ja. Uh, nou, dan moet ik ook maar afwachten dat eruit rolt. Vooralsnog denk ik het zal wel meevallen, maar stel het is niet zo. Mm -hmm. Dan wil ik daar toch vrijmoedig met mensen over kunnen praten. Nee, duidelijk. En, en nogmaals, antwoord op mijn vraag is dat het oorspronkelijk wel goed bedoeld is. Maar mensen zijn er zelf, omdat ze er zelf bang voor zijn, is het een beetje een bezweringswoord. En het is, uh, ja, het, het, het is ook een beetje omdat het vroeger per definitie eigenlijk dodelijk was. En dat is tegenwoordig niet meer zo. een hele Henk, hoop Henk, Henk, Henk, Henk. Ja, ja. Maar ik waardeer het heel erg. Maar we beginnen nu zeg maar weer helemaal aan het begin van het verhaal. Terwijl ja, het echt duidelijk, duidelijk uit, he. is nu. Dankjewel. Maar een hele hoop mensen, dat ja. wil ik dan mee afsluiten, af, ja. Kunnen ja. daar tegenwoordig van genezen. Ja, nou, dat is, een mooie, dat is inderdaad een mooie afsluiting. Dank je wel, Henk. Graag gedaan. Goeienacht. Ja. Don't speak, is dit. Dan zeg ik niks. Don't speak, van No Doubt was dat op Radio 1. En uh, even kijken, want Robert-Jan die kwam nog met de vraag... of een nieuwe auto tegenwoordig niet meer hoeft ingereden te worden. Want uh, hij had een collega met een nieuwe auto... en die kreeg niet meer de mededeling mee van je moet hem ook eerst inrijden. En rol de ruiter wil weten waarom mensen geen 300 jaar worden... en een eikenboom wel. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen als je een vraag hebt of een antwoord. Uh, Tom uit Gouda, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Uh, ja, waarom is het uh, potlood van de timmerman, of wel uh, een timmermanspotlood, uh, rood? Rood? En ovaal. En de stift is ook ovaal. Heeft dat een reden? Ik zou het niet weten. En we hebben het er ooit wel eens uh, over gehad... dat het ovaal was uh, vanwege de greep. Staat mij iets van bij... Maar zijn die dingen ja, ook is, echt... De stift is ook ovaal, hè? Ja, dat hoeft natuurlijk niet voor de greep. Nee, dat bedoel ik. Nee. Hey. hmm. Wanneer is je dat voor het laatst opgevallen, Tom? Nou, uh, al eerder eigenlijk. Maar ja, dan dek je er even aan en dan... Uh, ja, dan zakt op... het weer weg. Ja. hè? Ja. En dan, uh... Ja. Nee, ik had de afgelopen zondag een klusje... en toen had ik dat ding in mijn handen. Oh, wat was dat voor klusje dan, Tom uit Gouda? <laughs> Ja. Ja, dat is een horror. Ik moet een <laughs> horror maken. Ah, ja, dat moet ook gebeuren. En zeker zo voor de zomer. Daarom? Ja, als de eerste muggen weer komen. Nee ja, ja. Uh, ik, ik, uh, ik, ga, ik schrijf er even bij. Timmerman, potlood, ovaal en rood aan de buitenkant. Hè? Niet, niet, uh, de stift is niet rood, toch? Nee, aan de binnenkant met het stift. Ja. Wat? Maar de stift is ovaal. Dat zal ook wel een reden hebben. Ja. En omdat de schrift ovaal is, is de buitenkant natuurlijk ook ovaal. Dat begrijp ik wel, maar ja. heeft een en ander allemaal een reden. Ja, nou bel naar 0800 1121 met uh, enig timmermansverstand. Laat het, uh, laat het even weten. 0800 1121. Dank Tom. Oké. Okay. Goeiedag. Uh, ja, dag. Bouw voorzichtig. Hoi. hoi, dag. hoi. Jan Broekhuizen. Hallo. Goeie Hallo. Hoor. Hallo Jan. Hallo. Heb je al geslapen? Nee, nog niet. Ik oh. ben het werk. Oh, wat ben je aan het doen dan? Ik ben aan het rijden, vrachtwagen. Oh, ben je geladen? Uh, ja, maar we hebben al een keer gespeeld, raad wat je rijdt. Oh, en je rijdt altijd hetzelfde? Ja. Varkens. Ja. Ja, <lacht> weet ik, <lacht> <lacht> ik weet dat er ja. één iemand is bij wie ik iedere keer weer moet raden dat het varkens zijn. Dus dat heb ik dan onthouden. Ja, dat ah. okay. is niet eens makkelijk. Nou, dan slaan we een raad wat hij rijdt over en dan komen ja, we meteen ja. tot je vraag of je antwoord. Ja, ik heb één antwoord en twee kleine vraagjes. Ja. Wat wil je het eerst? Antwoord op de vraag? Um, doe eerst maar een antwoord. Antwoord op het inrijden van de auto? Ja. Hoeft niet, is wel verstandig. Uh -huh. uh, vroeger had je een uh, gietijzeren blok. En tegenwoordig heb je andere soorten legeringen van metaal en de toepassing van andere materialen van rubbers en pakkingen. Waardoor het uh, niet echt noodzakelijk is om een auto in te rijden, maar het is wel verstandig in verband met uh, uh, het brandstofverbruik op het deur en in de, inderdaad ook de slijtage. Maar met de toepassing van de synthetische olieën ja. en de, de, de, de, de smering die op dit moment gewoon veel beter is dan vroeger, is het wel verstandig om het te doen. En de auto's, als ze van de bank afkomen, dan hebben ze altijd al een paar uur getest. Ze hebben een motor getest voordat die in de auto komt. Ah. Dus er is er een keer olie op geweest en die olie gaat eraf. Dat noemen ze een soort van een nul kilometer beurt. En dat krijg je in principe in de fabriek al. Dus, dus eigenlijk zijn ze hem in de fabriek al aan het inrijden? Nee, ze zijn er niet aan het inrijden, oh. maar ze zijn wel de aan motor het aan het zetten geweest. Aan die het... motor heeft al uh, zou ik maar zeggen, een uur of anderhalf uur gelopen voordat hij in de auto gemonteerd wordt. Oh, auto... Maar als je dan... En daar heeft er al een keer olie op gezeten. Maar als je vroeger dan je auto moest inrijden, dan was het ook maar anderhalf uur. Nee, nee, nee. Oh. vroeger werden er andere materialen toegepast en dan had je niet die mooie synthetische olie. Oh, ja. En toen werd er inderdaad gezegd, van om de zuigerveren op de cilinderwand uh, goed te laten inslijten, is het natuurlijk wel verstandig om die auto in te rijden. Ja. En dan was een auto in, in, in eerste instantie was een auto lui, dat noemden ze zo lui, dat ja. reden je op de snelweg, niet, niet harder we 110. En nee. als je dan variabele snelheid ging rijden, bijvoorbeeld 130 en dan weer terug naar 90 en dan weer 120 en weer 80 en een keer flink doortrekken, ja, ja dan werd die auto kuttig en dan werd hij ook zuiniger op de duur. Althans, zuiniger als dat die lui zou zijn. Kijk, nou, dus dan zuiniger dan wanneer die de luistert. Nou, ik, ik, ik, ik, ik ga dit nog een keer terugluisteren, want volgens mij is het allemaal hele nuttige informatie die je geeft. Jawel. Oké, ja. Ik praat geen onzin. Nee, nooit, Jan. <laughs> nooit, nooit. <laughs> Goed, had je, je had ook ja. nog een vraag. Ja, ik had twee kleine vragen. Ja. Um, wat is de functie van het niesen? Oh ja. Want we niesen, omdat we voor mij een gevoel kriebel in, neus, in onze neus hebben. Ja. Maar dan kun je ook... Eén neus gaat dicht houden met je vinger en eventjes flink uitblazen. En aan de andere kant ook. Maar we krijgen een kriebel en een soort van prikkel en dan komt er met 160 km per uur komt er lucht uit onze neus. Ja. En wat is de functie daarvan? Ik vind dat heel lekker. Nieuze. Ja, ik, ook. ik vind het heerlijk. Ja. Het ja. liefst ook sproeieniesen. <laughs> ja, ja. En ja, dan dus, ook uh, in de trein natuurlijk. Ja, zei, joh, zoiets ja. inderdaad. Of in een grote groep, ja. groep mensen, ja. ja. Maar, um, nee, ja, nie, ja, wat is de functie van niezen? Ja, goede ja, vraag. Ja, ja, staat aardig, genoteerd, niezen, waarom? Ja, ja. ja. Ja, en dan nog een klein vraagje. Het um, dollarteken. Hoe komt oh. het dollarteken aan, aan, aan, aan het teken, het S met die twee streepjes? Kijk, de euro is een E, dat is gewoon heel ja. duidelijk. Ja. Maar een dollar, hoe komen we aan die S met die twee streepjes door? Ja, we, ze. Ja, ze. Ja, ja hoe komen ze <laughs> aan die S met die twee streepjes? Ja. Nou ja, dat is, maar, dat is ook een hele duidelijke vraag. Ik ga op zoek naar antwoorden voor je, Jan. Ja, goed. Ik kan de radio aanzetten. Ik kan luisteren, ja, want jij... ik heb nog voldoende te werken. Nee, inderdaad. Rij voorzichtig met de varkens. Ja, doe ik. Oké, okay, dankjewel Jan. <laughs> Succes. Dankje, je. Doeg. Hoi, doeg. Frans, en broeder, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Dag, ik, ik heb een antwoord voor jou. Ah, mooi. De, de leeftijd van de mens of de leeftijd van de eikenboom. Ja. Nou... We hebben een college gehad bij de opening van het academisch jaar 1989 van de Nederlandse professor James. Oh. Dat, is, dat is gewoon een Engelse naam, maar het is een Nederlandse hoogleraar. En die had toen net uitgevonden hoe dat nou in elkaar zat. Nou ja. Ja. En ja. die legde ons uit dat de menselijke cel, die deelt zich 56 keer door. En dan kan je nooit ouder dan 114 jaar worden. Oh. Dat is de absoluut maximumleeftijd van de menselijke cel. Oh. En dat heeft hij ons toen keurig uitgelegd. En dat zit bij eikenbomen even anders. Want die, uh, die celdeling die is langzamer. Ja, die hebben natuurlijk ja, ook precies. minder, minder die, die functies. die is veel langzamer, ja. Oh. Klaar. En dan kun je 300 worden. Uh, kennelijk. En er zijn bomen van 2000. Sequoia-bomen bijvoorbeeld. Dus je kunt op zich wel ouder worden, maar dan moet je je erbij neerleggen... dat je alleen maar langs het water kunt staan met blaadjes aan je vingers. <laughs> Zoiets. Er is een Engelse hoogleraar op het ogenblik... die bezig is met dat, dat mechanisme wat in het DNA zit... om dat open te knippen, dat die cel zich verder gaat doordelen. Ja, daar en zijn die... ze druk mee, hè? Dat we ouder ja, worden, dat we durf... nog veel ouder uh, kunnen worden. Ja, die durft te beweren dat mensen in principe 350 jaar zou kunnen worden... Ja, ik moet er niet aan denken, hoor. Ik ben nu al twee jaar aan mijn HOW. Nou ja, ik, ik, dat lijkt mij prima, hoor. Ja? Ja. <laughs> nou, nee. In, nee ieder geval, het... in ieder geval dat stukje van dat je heel oud kunt worden. Ja, maar het is dus exact 114 jaar, omdat je dus 56 keer gedeeld wordt, de cellen. En dat is gewoon heel simpel het antwoord. De dat man is... was professor James. Ja. Opening academisch jaar 1989. Maar dat is wel even geleden. Hè? We zijn natuurlijk weer een stuk verder in de... Ja, ja, ja. Maar goed. Maar, maar die celdeling gaat toch niet trager of langzamer. Nee, daar zit dan wel weer wat in. Dankjewel, je wel, Frans. Dat is alsjeblieft. Ja. Goedenacht wat nog. Ging. Dag. Ja hoor. Doeg. Dag.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 bye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 Alles is goed wat Harry Jekkers maakt. Echt waar. Dat, alles is, zit tekstueel. Die hadden we... Nee, dat, hadden we, dat moet ik niet zeggen. Maar die zou een lied kunnen schrijven dat we echt voor eeuwig ons volkslied zou kunnen zijn. Want alles zit qua tekst prachtig in elkaar. Nou, Sorry, Klein Orkest was dat. En over honderd jaar. En ondertussen krijgen we berichten dat er wat problemen zijn uh, met het, de ontvangst van Radio 1. En uh, nou zou uh, jij mij een groot plezier kunnen doen als je gewoon via de radio luistert, dat je even belt naar 0800 1121 en alleen even zegt waar je gewoon nog wel ontvangt. Dan heb ik hier zo'n kaartje van Nederland, gewoon voor mijn eigen gevoel, dat ik weet waar we nog wel, zeg maar, te ontvangen zijn. Dus het mag ook gewoon, dat mag ook als je wil via uh, Nachtszuster, omroepmax.nl of um, via het Nachtzuster op Twitter. Weet je al de wegen die je maar kent om het te bereiken, maar dat ik dat ik weet waar er nu nog die mensen die zitten te luisteren, nog zitten te luisteren. Gewoon even voor mijn gevoel. Dat zou ik heel prettig vinden. Dus dan is dat in ieder geval 0800 1121. Even kijken, Rotterdam. Daar zitten we in ieder geval in Rotterdam. Zijn we nog te ontvangen. Zo. Mark? Goedenacht. Goedenacht. De, de Mark. Hoi. Ik had uh, eigenlijk uh, twee vraagjes. Ja. Eén um, vraag over Pink Ribbon, want... Ik wil eigenlijk weten hoe, hoe het er nou mee staat. Want het was zo'n een tijdje heel slecht in nieuws met dat er allemaal nare dingen gebeurden met geld. En het is mij, bij mij blijven hangen. Als het niet meer zo is, dan moet het ook bekend worden. Als het nu allemaal netjes gaat. Dus oh. als iemand dat weet hoe dat, uh, hoe dat nu is... Oké. Okay. Uh, ja. Maar volgens mij is dat toen vrij uh, bekend uh, geweest. Dus hey, ik vergeet dat soort dingen eigenlijk nooit. Uh, <laughs> en de volgende vraag was... Ik heb een uh, kapotte combi -magnetron. Ja, ik, ik hoor het. Ja, ik, ja. ik zou graag uh, ik zou willen vragen of iemand uh, die um, even wil komen Arnhem, maken. Die uh, in de buurt van Arnhem woont. Uh, <laughs> en zou kunnen repareren. Want ik hoorde van iemand anders dat het niet zo heel moeilijk zou moeten zijn. Maar, Wat is er ongeveer mis mee alleen dan? Alleen de oven is, alleen de oven is kapot. Nee, het is wel hmm. een serieuze vraag. Ja. Want het idiote is, als je nu een nieuwe koopt, die past niet in mijn kast en. De alle, alle nieuwe magnetrons zijn breder dan de kast die ik heb. Dus oh jee, ja, dat grote is. Uh, ja, nee, dat is heel onhandig natuurlijk. Dat er niks in je kast bij. Dus je moet, deze magnetron moet gewoon gefixt worden, maar. Uh, ja, of een, of een ja. andere oude. Maar ja, ik bedoel, deze. Of dat iemand nog een oude, andere oude LD heeft. Want die was in 2008 uh, best getest of weken. En hij uh, ja, kan er goed mee werken. Ik vind het uh, prettig. En dan. Nog het uh, kijken en als die gerepareerd kan worden, dan hoef je dus geen nieuws te hebben, natuurlijk. Dat is ja. Ook handig. Plus dat ik niet zo mobiel ben en ik kan het zelf absoluut niet. Dus nee, dat is duidelijk. Nou, maar ik moet wel weten wat er ongeveer mis is. Ja, de overdoet het, ja, over het niet. Ja, de overdoet het niet, dat begrijp ik. Maar dan moet het gewoon van het een op het andere moment of hoor die eerst nog ping of nou, nee. ping Was of het Nee nee, okay. nee, nee, nee, ik zal serieus reageren. dat klinkt ja. allemaal heel grappig. Um, ik was even een kwartiertje weg, wat ik eigenlijk nooit doen, want ik moest even naar de supermarkt. Ja. En ik kom net op het moment dat ik binnenkom in de deur, gaat de kortsluiting en toen uh, deed de over het niet. Het dus was inderdaad iets van ping of kraak of ja. zoiets. Maar, en uh, ik vind het wel lastig dat de over die doet, want dan kan je nooit eens lekker bakken of zoiets. Weet je. Mm -hmm. En ik ben niet uh, zo mobiel, da daarom doe ik het ook, omdat ik, uh, jij kan dat ding niet tillen. En, uh, ja, dat soort dingen. Dus... Nou ja, in de buurt van Arnhem, nou Mark, dan moet je wel even blijven hangen om eventjes je telefoonnummer door te geven. Want anders dan kunnen we geen mensen aan je koppelen. Nee, precies. En ik heb ook een e-mail. En er staat best wel vergoeding tegenover. Ik zou heel oh. blij zijn als iemand het kan. Oh, en wil je je e-mail noemen op de radio? Want dan kunnen wij het nee, dus nee, uit nee, qua administratie. Nee, nee oh. Buiten, uh, buiten Oh, oké. Okay. De... Okay. Nou, als iemand in Arnhem denkt, ik kijk wel even naar de kapotte combi-magnetron over van uh, Mark, uh, mail dan even naar omroepmax.nl. En als je meer weet uh, naar de, uh, het feit dat de Pink Ribben omstreden was um, en, en hoe dat en, er dan En dat het nu misschien, misschien weer netjes is. Ja, laten we dat even duidelijk hebben. Ja. 0800 1121, dankjewel. En, de volgende, en ik had nog één dingetje. Ja, nog een klein dingetje. Ja. Hoe, is het, hoe is het Weet iemand hoe het met Harry Jekkers is? Want ik hoorde dat hij helemaal niks meer deed. En nee, dat... hij doet niks meer, inderdaad. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat vind ik een en, enorme... En dat niet goed met hem Ik bedoel, dat weet ik ook niet precies, maar... Nou, dat heb ik nooit gehoord, maar ik weet dat hij... Volgens mij woont hij ergens op een warm eiland... en uh, ligt hij heerlijk te genieten van de inkomsten... van al die prachtige liedjes die hij gemaakt heeft. Ja, ja dat is een goede... Hij had gewoon het koningslied moeten schrijven, hoe heet het. Nou, dat wou ik nou niet zeggen. Maar als hij het gedaan had, dan hadden we het denk ik nog steeds ieder, iedere uur gedraaid. Maar dat terzijde. Uh, dankjewel, okay. Mark. Doei. Doeg. Dag. Dag. Uh, ondertussen krijg ik via uh, EdNachtzust op Twitter te horen dat we weer te horen zijn... via Radio 1 in Mersluis, Groningen, Zwolle... Amstelveen en Genemuiden en Rotterdam. Dus nou, dat is toch wel even fijn om te weten. Even een rondje nog kijken wat ik uh, hier doe. Uh, hmm, nee, alleen Rotterdam nog. Heh, nou, dat is nou weer jammer. 0800-1121. Leon, goeienacht. Amsterdam doet u het prima. <laughs> ik hoor het. Daar sta ik aan. Oh, gelukkig. Nee, maar ik begrijp... Ja, ik kan mezelf nu horen, dus ik schuif je ook meteen weer weg, Leon. dankjewel. Maar ik begrijp dat we het inmiddels overal weer doen. Dus er is gewoon, denk ik, een hele grote vogel ergens op een... Begrijp ik. Wat? De vraag was inmiddels uh, achterhaald, begrijp ik. Wat was je vraag dan? Nee, jouw vraag. Ja, mijn vraag inderdaad. Nee, ja, ja nu waar, is inmiddels we... mijn vraag. Ja, wat wel raar is, want als jij nu belt, dan heb je dus op de radio gehoord dat we weer dat we dat dat dat we... nou, heb. Jij mij op de radio gehoord terwijl ik dat vroeg op het moment dat de zenders het niet deden. Dus het wordt heel ingewikkeld. Maar ik ben blij dat ik er ben, Leon. Dank je wel. Okay. Goed. <laughs> Goedemiddag nog. Dag. Dag. He, wat een toestand. 0800-1121. Maar bel dan vooral over als je weet... Um, eens even kijken uh, waarom een Timmermans potlood ovaal is en rood van kleur. Waarom, uh, waarom men niest, wat de functie is van niezen. Hoe men ooit aan een dollar-teken is gekomen, die S met die twee streepjes erdoor. Als je meer weet over Pink Ribbon, wat dus blijkbaar omstreden is geweest... en uh, of daar inmiddels alles weer goed geregeld is. En... Als je de kapotte combi-magnetron of eigenlijk alleen het overdeel van de combi-magnetron van Mark zou willen repareren in Arnhem... dan um, kun je nu bellen naar 0800-1121. En ook als je nieuwe vragen hebt natuurlijk. René, Maten, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Nou, ik wil alleen maar even doorgeven dat je luid en duidelijk doorkomt op de radio. Oh, gelukkig. <laughs> en waar, waar, waar, waar rijdt jouw radio op dit moment? Uh, mijn radio rijdt nu tussen... Uh, uh, is het precies beheerder nou? Oh, bij Heerden. Ja, maar Heerden, wat er ook gebeurt in Heerden, ben ik altijd te ontvangen. Oké, okay, maar in avond avondom ben ik vertrokken en toen was je ook ruim en duidelijk hoor. Oh, gelukkig. <laughs> nou, dit is een hele geruststelling. Maar ik geloof dat we het okay. inmiddels overal weer doen. Dat is heel fijn. Dankjewel oh, okay. René voor je melding. Hey, ben je geladen? Uh, nee, ja, zweefvliegtuigen, brandstof. Maar. Oh, dat, daar was ik niet 1, 2, 3 opgekomen, zweefvliegtuigen, nee, brandstof. Hè? Maar als je me een paar <laughs> vragen had gegeven, dan was ik <laughs> Ik ja. had al zo'n gevoel. Nee, dankjewel. En voorzichtig, hè? Oké. Okay. Dag, Dag en nee. hoi. Bas, goedenacht. Ja, hallo, goedenavond. Hoi, zeg het eens. Uh, even over dat potlood. Ja. Dat dingetje, want ik ja. had al van aan mijn schoonvader begrepen dat dat ovaal of plak was, omdat dat dan makkelijker achter je oor plakte. Uh, en je schoonvader had altijd zo'n zo uh, zo ding achter zijn oor. Ja, klopt. Heffelijk. En trouwens, ik heb er nog één thuis liggen en die is geel, dus ze zijn niet altijd rood. Oh, oké. Okay. Nou, achter je oor dus. Ja, ik, de, ik ja. zat zelf te denken, maar volgens mij zag ik dat ook zojuist op Twitter voorbij komen. Dus even kijken, want die vraag is inderdaad alles geweest... Um, oh ja, ja Stijn, die, uh, die twitterde nog. Die, die vraag hebben we alles gehad. Het is tegen het wegrollen. Ja, klopt, dat werd dan ook gezegd. Ja, ja, dat is... kan ook maar. Ja, alles maar onthouden. Nee, oké. Okay. Nou hartstikke ja. goed Bas. Dankjewel. En, en ik, ik had nog een vraag voor jou, Astrid. Ja, kom maar door. Over oude boeken. Daar had ik ook via internet gedingd. Oh. Als er in een oud boek niet vermeld staat om de druk het gaat. Ja. Is het dan automatisch een eerste druk? Zou je denken? Ja, dat dacht ik wel, maar ik weet niet helemaal of dat nou zeker is. Ik vind het dan altijd zo raar. Dan rij je met zweefvliegtuigbrandstof door het land. Ja, ik ook. Oh en... nee, nee, ik heb wat bij me. Ja, ik niet, maar... <laughs> en dan, en dan, denk je van, dan denk je van, goh, als er in een oud boek niet staat hoeveel te druk het is, zou het dan de eerste druk zijn? Ja, ik heb recentelijk wat oude boeken gekocht en toen zat ik even te kijken. Sommige staat in de eerste druk, sommige tweede. Ja. En sommige staat helemaal niks in, dus dan denk ik ja. En, en waarom heb je wat oude boeken gekocht? Ja, ja over oude luchtvaart. uit Sorry? Nee, het mag, maar nou, ik ben gewoon benieuwd. <laughs> ja, over luchtvaart uit de jaren 20 en 30 en zo, dat vind ik heel interessant. Ja, nou, En er zijn op marktplaats hele leuke boeken over te kopen, dus... Nou, en alleen er staat niet in hoeveelste druk het is, begrijp ik. Nou, 0800 ja Bij sommige wel, maar sommige ook niet. Nee, ja, dan lijkt het inderdaad logisch dat het de eerste is. Maar ja, misschien ook niet. 0800 Ik doe mijn best. Oké, fijne uitzending. Dankjewel, jij ook. Dag. Even kijken, Bergen op Zoom, daar ben ik te beluisteren. Dat meld Peer en Zeven um, in Soetermeer ook helemaal prima. Uh, Hans Robert die geeft door dat we in Den Bosch ook goed te ontvangen zijn. Corine Sloot geeft door dat ze ook goed kan ontvangen. Uh, de familie De Bruin geeft uh, uh, door dat we in Guatemala goed te ontvangen zijn. Dat is ook fijn om te weten. In Winterswijk meldt Robert Bouwmeester dat we goed te ontvangen zijn. En ook in Budapest dringen we prima door in de ether. meldt Peter dat hergelukkig heel bedankt, allemaal hoor. Ja, dat we het niet voor niks zitten te doen hier. Ruben, goeienacht. Ja, goeienacht. Hi. Ik had een uh, aanvulling op uh, de vraag van de timmerman Ja. De Timmermans uh, was ovaal, omdat hij inderdaad achter de oren van de Timmerman moest passen. Ja. En uh, het uh, was vroeger zo dat je de Timmerman altijd uh, aan het werk was met een schaaf. Met een schaap? En, uh, ja, een schaap om zijn, materi om zijn materiaal te schaven. Oh, en je krullen, ja. houtkrullen. Ja. En als de potlood in de houtkrullen, uh, tussen de houtkrullen Houdhul. gevallen was, ja. dan had hij een afwijkende kleur om hem weer goud te vinden. Tuurlijk. Dat is ook ja. eigenlijk heel logisch, ja. Ja. En ik had nog een wetenschappelijke aanvulling ja. op de vraag ja. van uh, die uh, mevrouw over de kanker, uh, over de k yeah. en uh, waarom het niet, uh, vroeger niet volledig genoemd werd. Yeah. Er zijn wel wetenschappelijke verhandelingen... 42 jaar terug uh, preken en handelingen van de predikanten... kun je terugvinden. En daarin stond gewoon dat de predikant... Uh, dus een bezoek had afgelegd van zuster D&D. En uh, daar was de ziekte k geconstateerd... Daar werd voor gebeden in de kerk. Maar vroeger, 42 jaar terug, was het eigenlijk een, een ongeneeslijke ziekte. Ja. Daar wist men niet zoveel van en werd het gezien als een vloek. Ja. En vloeken doe je niet in de kerk. Mm -hmm. Dus daarom werd hij gewoon aangeduid als K. Ik vind het mooi bedacht. Nee, het is niet bedacht. <laughs> Ik wist als dat we, je dat als... ging zeggen, ja. Nee het is niet bedacht, het staat als u, als u, uh, als u het even de uh, preken, en, uh, preken en handelingen van de predikanten van, twee van 42 jaar terug wilt uh, opzoeken, dan kunt u daarin vinden. Ah oké, okay. nou dankjewel. In Pardon? Dankjewel. Alsjeblieft. En een goede nacht nog. Ja u ook, en fijn werken. Dag Uben. Dag. 0800-1121. Als je weet waarom mensen niezen, wat de functie daarvan is... en hoe we ooit aan het dollarteken zijn gekomen. Die S met die twee streepjes erdoor. Geef het vooral door. Of als je die comnie-magnetron uh, in Arnhem wil repareren. 0800-1121. Nachtzuster. Een programma van Max